5 uur. Door al met het NOS-journaal. De vraag naar gas uit Groningen daalt sneller dan vorig jaar was voorzien. De vraag is: anderhalf miljard kubieke meter gas minder dan verwacht. Volgens minister Wiebes komt dat door de kabinetsmaatregelen om de gaswinning in Groningen op termijn te beëindigen. Zo neemt de export naar Duitsland sneller af en wordt er meer buitenlands gas geschikt gemaakt voor het Nederlandse gasnet. Op basis van de nieuwe ramingen neemt Wiebes later een besluit... over de hoeveelheid gas die de NAM volgend jaar in Groningen mag winnen. De Nederlandse scholier Charlie T. blijft voorlopig vastzitten in Spanje. Dat hebben bronnen rond de 17-jarige jongen bevestigd aan de NOS. Charlie zit sinds augustus gevangen... op verdenking van ontucht met twee Britse meisjes. Minister Blok zou gezien zijn leeftijd het liefst zien... dat hij zijn proces in vrijheid kan afwachten... Maar het uiteindelijke vonnis is aan de Spaanse rechter... en het kabinet zal dat respecteren, zei Blok. Tegen Charlie is vier jaar cel en één jaar onder toezichtstelling geëist. Wanneer zijn zaak dient, is nog niet duidelijk. Op een landgoed in Sterksel in Noord-Brabant... is een ING-geldautomaat gevonden. Volgens de bank zat er geen geld meer in. De automaat werd gevonden tijdens het rooien van bomen. Het apparaat lag er mogelijk al jaren. Het is een ouder type dat al zes jaar niet meer wordt geplaatst. Mogelijk hebben criminelen de automaat in het bos in Sterksel verstopt. De Britse acteur Albert Finney is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Finney debuteerde in de jaren zestig als acteur. en Was onder meer te zien in Murder on the Orient Express... Under the Volcano en Erin Brockovich. En in twee films uit de Jason Bourne-cyclus. Zijn laatste rol was in 2012 in de James Bond-film Skyfall. Albert Finney was 82 jaar. Het weer bewolkt maar droog. Vanavond gaat het weer regenen. 9 graden is het en er waait een krachtige tot stormachtige zuidwestenwind. Vooral aan zee waait het flink. In de nacht wordt het rustiger. Morgen vooral in het zuidoosten een bui. Verder zijn er perioden met zon. Zondag wordt het regenachtig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat niet veel file in de regio. Op de A9 van Amstelveen naar Den Helder moet je wel rekening houden... met 10 minuten verdraging tussen Akersloot en Heilo. En een kwartier verdraging is er op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem... tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Wat zijn de beste hits van dit moment? Dit is de Top 20 met Jesse Sprikkelman. Zo, haha. hallo, daar zijn we weer. Welkom bij een nieuwe editie van de Top 20. Ah, toch al wel een beetje feeststemming zo, als we weer mogen aftellen van 20 naar 0... Mijn naam is Jesse Sprikkelman en ik ben het komende uur bij je met de 20 beste hits van dit moment. Welke plaat is er nieuw? Het is er eentje deze week. En welke plaat is er verdwenen uit de lijst? Zijn er nog opvallende verschuivingen? En is er nummer 1 nog steeds? Miley Cyrus Mark Ronson en Nothing Breaks Like a Heart. Het komende uur ga je erachter komen. Deze lijst is samengesteld door middel van streams. Denk aan Spotify en andere streamingsdiensten. Ook de downloads in iTunes en dergelijke. Airplays op grote radiozenders. En het allerbelangrijkste is dat... Jij mag bepalen wat er in de lijst komt. Detop20.nl. Kun je gewoon een leuk berichtje sturen over jouw favoriete plaat? Hij mag al in de lijst staan. Hij mag er ook niet staan. Maakt niet uit. We nemen het mee in de afweging van dit hele programma. Dus, Detop20.nl, dat is de website waar jij moet wezen. We gaan even kijken wat vorige week de top 3 was: 3. Oh, Nummer 3, Evan Sweet Sweet Psycho op 2. Hoort Je Youngblood, 5 Seconds of Summer. En op nummer 1, Miley Cyrus en Mark Ronson En Nothing Breaks Like Heart. Of het op 3 deze week hetzelfde is. Of Misschien wordt het totaal veranderd. Daar kom je binnen nu. En een uur achter. Nummer 20. Nummer 20, gelijk een nieuwe plaats. Dat is ook gelijk de enige nieuwe plaats van deze week. Opnieuw binnen op nummer 20: 1975. Een It's Not Living. Het klinkt in eerste instantie als een leuk liefdesliedje. Maar dat is het niet, per se. Of nou eigenlijk helemaal niet. De frontman schreef dit liedje namelijk over zijn heroïneverslaving. Nieuw in de lijst. een nieuwe binnenkomer in de lijst. Op nummer 20, die 1975 en It's Not Living. Wat staat deze week op 19 en op 18? 19. Ben ik the de disco op nummer 19 en op 18? Hoor je Rita Ora en Let You Love Me. Rita Ora kwam vorige week weer opnieuw binnen de lijst. Was er een tijdje uit geweest en staat er sinds vorige week weer in 17. Hey, I'm Halsey. De beste hits van dit moment in de top 20 met Jesse Sprikkelman. Check ook de top 20.nl. Dit is Without You van you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 Hits op een rij in de top 20 10 You've been dressing up the truth I've been dressing up for you Then you leave me in this room This room Pour a glass and bite my tongue You say I'm the only one If it's true then why Is er gebeurd met deze plaat? Het gaat echt niet goed met David, Geta, Bibi Rexa, J Balvin en Samer Name. Waarom niet? Vorige week stond ze we op nummer 5. En deze week op 16. Flinke uh, gezakt. Dus snel verder naar 15 en 14. Laten we dit maar even vergeten. 15. Post Malone op nummer 15 en op 14 Ariana Grande, and thank you next 13, niet het ongeluksgetal voor BB Rex, er staat een aantal weken op deze plek Dit is I'm a mess been so up I'm Justin Bieber. Yo, this is Matt from more. Some people are a lot like clouds, you know. Cause life's so much brighter when they go. You rained on my heart for far too long. Couldn't see the thunder for the storm. Because I cut my teeth and bit my tongue. Till my mouth was dripping blood But I never dished it there Just held my breath While you dragged me through the mud I don't know why I tried to save you Cause I can't save you from yourself When all you give a shit about Is everybody else And you just can't quit Why don't you deal with it I think it's time to stop You need a taste of your Watch Take Relatieve muziek in de top 20. Ja, dat is leuk, hè? En dit is even een van de voorbeelden van platen die niet in de reguliere hitlijsten staan, maar wel in de top 20. En dan vraag je, je af waarom. Nou, omdat er veel reacties op binnenkomen via de top 20nl Want jij hebt invloed op de lijst. Ik krijg een berichtje van Amber hierover. Dit is mijn favoriete plaats van dit moment. Zo tof. Ook even kijken. Antwoord net stuurt een berichtje over... oh, ik ben zo verliefd op Bring Me The Horizon. Dit is echt het beste nummer ooit gemaakt. Ook jongens reageren hoor, zeker wel. Uh, Dillik stuurt een berichtje, fantastische plaat. Blijf hem draaien de rest van het jaar. En dat denkt Thomas ook, Thomas. Die zegt, Bring Me The Horizon moet in de hitlijst blijven. Nou, ik kan jullie allemaal vertellen... hij gaat goed met hem Hij staat nog steeds op nummer 12. We gaan naar 11 en 10. Elf. Op nummer 11 in de top 20 deze week... Chris Cross Amsterdam En Maan. Hij is van mij. Nog nummer 10 hoorde je James Arthur en Anne-Marie. En Rewrite the Stars. Er is deze week één nieuwe plaat in de lijst. Je hoorde je aan het begin al op nummer 20, de 1975. En It's Not Living is nieuw. En dat betekent ook dat er één plaat verdwenen is. Maar welke is dat? <truimert> Uit de lijst verdwenen is Bad Liar van Imagine Dragons. Stond vorige week op nummer 20. Moet Imagine Dragons dan verdrietig zijn? Nee, zeker niet. We staan nog gewoon op nummer 9. 9. Met Natural. natural it, Toch op jouw favoriete plaat van dit moment via de top20.nl. Hey, this is Dan and Wayne from Imagine Dragons. And here is our single... In de Top 20. You the line.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 Within the past knowing we are the youth Cut until it, it bleeds out of wood Without the peace facing a, a bit of the truth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 duurt Te lang staat, dit is de hitlijst voor Nederland en België waar je naar luistert. Dit op 20. Mijn naam is Jesse Spreukeman. En op 8 hoor je Davina Michel. En het duurt te lang. Jazeker. En uh, daarvoor hoorde je op nummer 9 Imagine Dragons. En natural, vorige week op nummer 12 gaat het dus uh, goed mee. Hier op de redactie van de Top 20 zijn we de hele dag bezig met alles wat er speelt in de muziekwereld... ...om die lijst zo goed mogelijk samen te stellen. Doen we in het middel van streams, airplays, downloads en ook jouw mening via TheTop20.nl. Maar ook houden we bezig welke nou, artiesten allemaal in de actualiteit te staan. En om dat een beetje samen te vatten, heb ik een update voor je van het belangrijkste muzieknieuws. We beginnen de legendarische Amerikaanse gitarist en componist, componist, sorry, Frank Zappa... Zo'n hologram vorm verschijnen tijdens een concert in het Amsterdamse Rijtheater. De voorstelling draagt de naam The Bizzle World of Frank Zappa. Tepa. Zappas digitale verschijning wordt tijdens het concert op 17 mei vergezeld door zijn bandleden. Die zijn er nog wel gewoon echt bij. We gaan even naar het buitenland toe, naar Amerika, naar de buren van de Billboard Top 200. De Backstreet Boys voeren er achter je namelijk weer de Billboard 200 aan. Met hun album DNA komt, uh, komen ze op de eerste plek binnen, dat ze melden de billboard. Daarmee de eerste topnotering van de band sinds Black Blue in december 2000. Die plaats stond twee weken lang bovenaan. En ja, wie weet zijn ze over een tijdje ook wel hier in de Top 20 te horen, de Backstreet Boys. Ik verwacht het wel hoor. Maar is het niet zo heel lang nodig om me over te waaien. En tot slot, behalve de pas kaarten. Voor drie dagen zijn nu ook de tickets voor de zaterdag van North Sea Jazz uitverkocht. Dat heeft de organisator Mojo deze week laten weten. De toegangsbewijzen toegangsverwijzen gingen in hoog tempo van de hand. De voorverkoper die begon en daarna was het al heel snel uitverkocht. We hebben erbij gepraat over het belangrijkste muzieknieuws van dit moment. Snel even kijken wat deze week op nummer 7 staat in de Top 27. 7. Lucas Steven Anywhere of nummer 7 in dit top 20. En even een logisch sommetje. Is het een sommetje? Na 7 komt 6. 6, Die is voor Martin Garrix. Dit is High on Life in dit top 20, de 20 beste hits van dit moment. Kill the demons of my mind ever since you came around. We are river running wild how could i have been so blind?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 en High Life. Op nummer zes en op vijf zat Calvin Harrison en Regan Bowman. Dit is Giants. Vijf. on table For your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 fantastische plaat, hè? World, World, Sun, Army van Buren, Sam Martin op 4 in de top 20. En daarvoor op nummer 5, Giant, Calvin Harris en Rag and Bone Man. Het is een belangrijk moment. De top 3. Daar gaan we in. En het is een best wel belangrijk moment, want volgende week gaan we weer terugblikken op de top 3, enzovoort, enzovoort. Snap je wat ik bedoel? Nee, ik snap het zo niet helemaal. Maar goed, wat staat er op nummer 3? Is dat van Max, een Sweet But Psycho. 3, oh, sweet a psycho. She's <laughs>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 Takes one of no one, yeah, you beat me at my own game game. You pushing, you pushing, I'm pullin' away, pullin' away from you. I give and I giving, I giving you take, giving you take, yeah. So who you been calling, baby? Nobody could take my place When you were looking at those changes, hope to God you see my face Week is het Chinese nieuwe jaar begonnen. En daarmee denken ze met allerlei hologrammen en andere vage dingen, sterrenbeelden, dat ze je jaar kunnen voorspellen. Nou, geloof me, dat is niet te voorspellen hoor. Maar wat wel te voorspellen is, is wat deze week op nummer 1 staat. Je worden namelijk net op nummer 2, Five Sex of Summer Youngblood, een x nummer 1 hit. Op nummer 3, FMX, Max, Psycho, ook een x nummer 1 hit. En er is één plaat die je deze show nog niet voorbij hebt horen komen. Ook niet in het overzicht met verdwenen platen. Dat kan maar één ding betekenen. Miley Cyrus en Mark Ronson en Nothing Breaks Like Heart nog steeds op nummer 1 staan. Hey. De meest populaire muziek in Nederland en België. Dit is de enige echte top 20. Audi, I'm Miley Cyrus.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 Don't see your het lekker, Miley Cyrus en Nothing Breaks Like Heart. Dit is echt mijn nummer 1 hit dat zegt Angelique. Krijg ook een berichtje van Sharina binnen. Sharina zegt, oh, ik vind Mark Bronson en Miley Cyrus zo fantastisch goed samen. En dat zijn ze ook. En daarom zijn ze ook deze week weer de nummer 1. De Top 20 voor deze week zit er weer op. Een tip voor de Top 20. Wat moet volgens jou in de lijst komen? Mail het naar tip. Eindig met een plaat die misschien binnenkort wel in de lijst staat. Nothing but these. And you know me too well. Ik zeg tot volgende week.